Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Amsterdam is een demonstrator op het spui uit de hand gelopen. De ME is geraakt met de krakers. Het spui werd afgesloten. Een onbekend aantal krakers is gearresteerd. Rond de 100 mensen demonstreerden tegen het kraakverbod dat vandaag precies een jaar van kracht is. De politie had hen verboden op het spui te demonstreren omdat daar te veel winkelend publiek is. De krakers trokken zich daar niets van aan. Ook droegen ze tegen de regels in bivakmutsen en hadden ze met hout verstevigde spandoeken. Bij zich. Een jaar geleden liep een demonstratie tegen het kraakverbod ook uit op rellen. Toen werden er in de binnenstad vernielingen aangericht. In het noorden van Kenia hebben gewapende mannen een invalide Franse vrouw ontvoerd. De vrouw van 66 werd in haar bungalow aangevallen, vermoedelijk door strijders van Al-Shabaab. Na een vuurgevecht met Keniaanse veiligheidstroepen hebben de ontvoerders de Fransezen meegenomen naar Somalië. Drie weken geleden werd in Kenia een Brits echtpaar overvallen. De man werd doodgeschoten en de vrouw werd ontvoerd. Ook zij werd meegenomen naar Somalië. Frankrijk heeft inmiddels landgenoten opgeroepen niet naar het gebied aan de grens met Somalië te gaan. De aanvallen kunnen de toeristenindustrie in Kenia flink schaden. Coffee koffieshophouders in Maastricht weigeren sinds vandaag alle buitenlanders op Belgen en Duitsers na. De koffieshophouders willen met hun actie aan het gemeentebestuur laten zien dat ze bereid zijn een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de overlast door drugstouristen. De koffieshops hebben overdag al zo'n 100 mensen geweigerd, vooral uit Frankrijk en Luxemburg. De meesten reageren gelaten, maar voelen zich wel gediscrimineerd. De komende tijd moet blijken of veel drugstoeristen nu hun toevlucht nemen tot het illegale circuit. Het weer, vanavond en vannacht helder, lokaal kan nevel of mist ontstaan. Morgen en maandag opnieuw volop zon, temperaturen tussen 20 en 24 graden. Vanaf dinsdag koeler en wisselvallig. Dit was het NOS Journal. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, Zon. Zee. Zandvoort en de zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Vrijdagmiddag 5 minuten over de klok van 3, tijd voor de grootste hits van Europa. Iedere vrijdag komen ze voorbij, hier op CFM Zandvoort, tussen 3 en 5, de 40 beste platen van Europa. De jaargang 21 alweer van deze hitlijst, aflevering 39. En vandaag alweer de laatste vrijdag van deze maand. Sterker nog, de laatste dag van deze maand, 30 september 2011. 40 platen waarvan deze week 17 stijgers, 4 zittenblijvers, 15 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook 4 platen natuurlijk uit de lijst moeten verdwijnen. 21 weken lang stonden ze erin. Pitbull, Neo, Everjack en Neo, Give Me Everything Tonight. Gavin DeGraw, 18 weken, Not Over You. Een week minder, 17 voor Mohambi en Nico in de Coconut Tree. Van Britney Spears' I Wanna Go na twaalf weken verdwenen uit de lijst. Een goede week is voor uh, Olly Harris. Mijn hart beat. Stijgt van één keer elf plaatsen. Nelson ze dalen, daar heb ik er een paar voor je. Of uh, even kijken, Don Omar, Danza Caduro. Ook uh, Jessie G, Nobody's Perfect. En... Een beetje onderaan de lijst. David Getter, Tychoos, voor Chris. Beide zakken namelijk acht plaatsen. langs genoteerd is play. Every chair drop is a waterfall op uh, plek 36. En onderaan de lijst. 17 weken lang ook in de lijst. Katy Perry. Last Friday night. Thank God it's a Friday. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short Van Dam. Voor Katy Perry uh, is het niet alleen de Last Friday Night, maar ook de Last Friday terug te vinden in de Euro Breakdown. Ze zakt deze week van 34 naar 40 met uh, wel 17 weken hit notering. Daarmee wel de langsgenoteerde van deze week. Een plekje hoger op 39, de LMFIO en de party Rock Anthem. 16 weken in de lijst zakken van 35 naar 39. Het begint er steeds meer op te lijken dat we nog jaren mogen genieten van de Roemeense dance muziek. Sinds begin 2010 werden we overstroomd met hits van onder andere Edward Maya, Ina en uh, Ella Rosé. Ondertussen komen er steeds meer namen bij. En al sinds 2006 scoorde namelijk de Roemeense zangeres Elena hits in eigen land. Maar Carriera begon pas echt te groeien toen ze in 2009 mee mocht doen met het Eurovisie Songfestival. En de finale werd zetten uh, eindelijk 19e en dat alles toen met het nummer De Balkan Girls. En de zomer van 2010 scoorde ze een van de grootste zomerhits van Roemenië de Dis A romance. Inmiddels heeft ze in eigen land al twee nummer één hits geha gehad. Dan wordt het tijd om de rest van Europa ook maar te gaan veroveren. Dat gaat ze deze keer proberen met de, de Midnight Sun. Deze week als eerste binnenkomer van de vier dus. Op top 38. De Romeinse Elena. I feel like I wanna dance all night. And maybe De eerste binnenkomer van vandaag. Komt helemaal binnen vanuit Roemenië. Elena en de Midnight Sun. Lekker 38 haar deze week toegewezen. Op 37 vinden we Davi Ketta Tyre Coes, Ludacris, The Little Bad Girls. Zakt acht plaatsen in de 14e week alweer. En dat doen ze dan van 29 dus naar 37. Van 30 zakken naar 36. Met 17 weken ook één van de langsgenoteerden. Cold play and every chair drop is a waterfall. Die is in handen van een dame die zo'n beetje al haar hits ziet komen op dit moment. Chang'Rez ziet haar singles van het album loud namelijk alleen maar hits worden. Er waren dan ook aardig wat nummers die ze de afgelopen jaar de revue heeft laten passeren. The Only Girl in the World, S&M en Man Down hebben in Nederland het meest gescoord voor haar. De laatste twee weken ging er al wat geruchten rond dat er nieuw materiaal aan zat te komen. En Calvin Harris werd als een van de producers genoemd. Echter zou het niet gaan om een re-release... -re -re het recordbrekende album We Found Love van Rihanna is namelijk het uh, Nieuwste waterfeit van het album Dat nog voor kerst in de schappen komt te liggen Precies op tijd Dus voor de mensen die uh, Rihanna Helemaal de band vinden De timing zorgt er ook nog eens voor Dat de uh, tocht van Rihanna kan blijven voortduren Maar kritiek is er ook wel hoor Een zwarte Madonna zoals zij zichzelf ziet Is op uh, We Found Love uiteraard goed hoorbaar En toch kan de plaat in het straatje Dancepop worden genoteerd als ze uh, Weinig vernieuwend de herkenbare Colvin Harris sound die terecht als featuring wordt genoemd in dit nummer is prominent aanwezig. En dat gezegd hebben we er komt We Found Love zowel in het clubleven als op de radio. Uitstekend tot zijn recht. We Found Love Rihanna featuring Colvin Harris. De volgende hit voor Rihanna is geboren. Rihanna featuring Calvin Harris and We Found Love op uh, nummer 35. Wendy Spears won onlangs nog twee Video, video Music Awards. De awards die uitgereikt worden door MTV. En dat alles voor haar single Till the World Ends. De single van haar laatste album, Fan Vettel, lijkt daarentegen niet aan te slaan in Nederland. Een tour en een nieuw nummer moeten hier verandering in gaan brengen. Now Hold It Against Me, Till The World Ends And I Wanna Go, with Criminal de vierde single Van het zevende studioalbum alweer van Deze Britney Spears Het nummer wat geschreven is door Max Martin Tiffany Amber en Cole Skutter Is de eerste ballad van Spears sinds de single Someday uit 2005 Alweer Criminal is echt een sterk nummer Die zich onderscheidt met wat er nu op de radio Te horen is de fluit die te horen is, ken ik het Europees-achtige nummer. De hoop is voor velen al opgegeven, maar weet Britney haar single deze keer wel goed te promoten. En gaat ze eindelijk een hit scoren in heel Europa? Of blijft ze alleen koren in haar geboorteland? Dat is de vraag waar we mee blijven zitten. Straks op 33 Britney Spears Criminal. Eerst op 34. Vier plaatsen eens in de tweede week voor de Coldplay. Hun single Paradise. She expected the world But it flew away from her reach So she ran away in her sleep Dream of paradise Paradise Paradise Paradise Paradise Paradise Every time she closed her eyes But mama, Rihanna, die uh, shut a man down. Nu Britney Spears weer in love met een criminal. Waar gaat dat heen met die artiesten? Op 33 deze week dus nieuw binnen. Britney Spears en uh, criminal. Dan weer een stukje verder omhoog in de lijst. Een heel klein stukje op plek 32. vier plaatsen in de tweede week voor uh, Pixie Lot, All About Tonight. Ik heb a new pair of shoes. You and it's so. Pixelot, alle buitenuit uit hoorde je op je Zandvoortse Radio plaats winst in haar tweede week alweer dat zij in de lijst van Europa staat. Ondertussen alweer even half vier geweest tijd om eens te gaan kijken naar... CFM, uh... Westkust, weerbericht. Ja, dat kan ik zeggen, het wordt een prachtig weekend, de zon schijnt volop, het blijft overal droog en de zuidoostelijke wind die, uh, waait niet meer dan zwak. Temperatuur stijgt vanmiddag naar waarde rond de 24 graden. Vanavond en de komende nachten is het helder en bij een bijna wegvallende zuidelijke wind is de kans op mist wel wat groot. De temperatuur daalt ook, niet heel ver hoor, graad of 12 blijft het vannacht. Morgen alweer de eerste dag van oktober is het ook prachtig nazomerweer met volop zonneschijn. Het blijft droog en het wordt in de middag opnieuw warm. Middagtemperatuur ongeveer 23 graden. Zaterdagavond, zondagnachten is het nog steeds helder en bij vrijwel geen wind is er opnieuw kans dus op mist. De temperatuur daalt dan ook weer naar een graad of 12. Zondag ook nog prachtig nazomerweer met veel zon. Maar ook hier en daar al wat sluierbewolking. Het blijft sowieso wel droog en het wordt in de middag warm. 23 graden op de thermometer. De wind gaat uit het zuidwesten waaien en is zwak tot matig van kracht. Na het weekend dan gaat het mooie zonnige weer verdwijnen. Maar maandag, dat ziet er nog wel aardig uit dat weerbeeld. De zon schijnt dan nog steeds flink. Maar er tekenen al langzaamaan wat wolkenvelden zich af in de regio. En vanaf dinsdag daalt de temperatuur gewoon weer lekker naar beneden. gaan verder met de hits van Europa doen dat met Jason Derulo. Want die zal in september zijn nieuwe album Future History uitbrengen. En die CD moet de opvolger worden van het succesvolle debuut Jason Derulo. De eerste single van het nieuwe album kan al een hit genoemd worden. Don't Wanna Go Home haalde de nummer 1 positie in de Verenigde Koninkrijk. Vandaag Jason Deurolo, tijd voor nummer 2. It Girl is een mindere clubbanger dan Don't Wanna Go Home, maar bijzonder radiogevoelig. De Rwijn is erg aanstekelijk en bovendien gebruikt de Rulo eindelijk eens geen samples uit een oud bekend nummer. En hij laat zich weer eens uh, van zijn zachte kant zien, aangezien dit nummer over zijn grote liefde gaat. Het prijzige meisje op wie hij verliefd uh, is It Girls. Dat is niet erg bijzonder of origineel, maar wel uh, typisch Jason de Rulo. En daarom staat hij ook gewoon weer in de hitlijsten, deze Jason Hullo. We vinden hem op plek nummer 30 met zijn nieuwe hit, dus It A Girl. Het ritme van Sant Force: Sant Force, f m -K. Ach, sure, van dan. Hey. Under rocks and breaking locks, just trying to find you. I've been like a maniac, insomniac, five steps behind you. Tell them other girls they can hit the exit. Check, please, cause I finally found a girl of my dream. much more than a Grammy award. That's how much you mean to me. You could be my eight girl, baby. You're a shit girl, loving you could be a crime. Crazy how we big girl. This is it girl, give me 25. I'm dead uh, Dropping like flies around you. If I get your body close Not letting go Hoping you're about to Tell them other guys They could lose your number You're done They don't get another shot Cause you're love drunk, drunk Like a TV show Playing reruns Every chance I get I'ma turn you off Girl Baby you're a shit girl Loving you could be a crime Crazy how we been girl This is it girl Give me 25 to life In the middle of my spotlight, hey, you you're my biggest hit. Girl, let me play loud, hey. let me play loud, loud. Oh oh oh oh oh let me play oh oh oh oh Let me play oh oh oh oh oh oh oh oh Ik Zandvoort 2006 bekend werd You Give Me Something was toen zijn single James Morrison staat nu ook weer in de hitlijsten I Won't Let You Go In de tweede week omhoog van 33 naar 29 28, die slaan we over Zakt wel, loka people, what the fuck Zakt van 24 naar 28 Dat alles in de 14e week Een plekje hoger, op 27 Staat een man die heet Bruno Mars Die heeft een single gemaakt, Marry You Dat is wel grappig dat ik die nu mag draaien want nu, nou ja, over een minuut of twintig zullen mijn Niggi en haar vriend elkaar het jaar wordt geven. Dat doen ze in het stadhuis in Delft. Is even niet ontdoek. Dus ik ga het helaas niet redden. Maar ook vanaf deze kant alvast van harte gefeliciteerd Barry en Lianne. Deze is voor jullie Bruno Mars Marry you. Would I be Zo, wat? Uit de hitlijst Mika LMD. -E in de vierde week gaat hij omhoog van 28 naar 24 En voor de man die zo'n beetje overal wel een hit heeft Of ergens mee te maken heeft wat een hit wordt David Guetta is aan met Nicky, en Minier en Turn Me On In de derde week omhoog van 27 naar 25 De nummer 23 is in handen van Gotcha en Kimbra Somebody That I Used To Know stijgt in de vierde week van 26 naar 23 ik heb voor jou ook nog laatste nummer 22, de LMFAO en uh, Natalia Kills de Champagne Shower. Is het 3 en 5? De grootste hits van Europa. Met short van Dam, Van Dam, Van Dam. Van Dam. We light it up, 80 hour, 80 hour Let the party rock Put your hands up, everybody just dance up We came to party rock, so fresh and please like Mardi Gras huh? They call me Red Food, I walk in the club with a bottle or two Shake it, spray it on a body or two They no, walk out, out the party with a hell of a I'm gonna get you wet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 Popping pop, pop. in the club, we light it up, 80 hour 80 hour, 80, hour, 80 hour, 80 hour Let the party ride! Hey, guess who stepped in the room? Sky blue, red fool and goon He's a barter, I got rum nights on noon And it's about to be a champagne my soul Baby girl, you look chit Come to the table and take a sip Open wide cause we spraying it 56 bottles ain't paid for shit